Dit is Golse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. De Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucie Roodbol en Bernard Robben. En de techniek is vanavond weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En vanavond wordt Golse Kringen gepresenteerd door Lucie Roodbol en Bernard Robben. En. We hebben twee interessante gasten, waarvan overigens één gast nog uh, moet komen. Theo van der Heijden, onze wethouder, is al aanwezig. Dat gaat over de gemiddelde financiën in 2014. Maar we gaan het ook nog eens hebben over 2012 en 2013. Gewoon over uh, zeg maar, uh, het financieel gebeuren in de gemeente Goorlen. Dat ziet er goed uit, Theo. Uh, we keken elkaar net als diep in de ogen en dat ziet er niet slecht uit. En Johan van Breugel, lid van de werkgroep Vraterstuin, over een nieuw initiatief. En het heet dan de Little Free Library in de Vraterstuin. En Johan van Breugel die schuift binnen ergens tussen zeven en kwart over zeven. Maar zoals gebruikelijk gaan we eerst eventjes toch een rondje nieuws doen... Wat was er in het lokale nieuws? En Lucie, uh, ladies first, uiteraard. Ja, en deze lady heeft uh, niets te zeggen. Behalve dat, dat weten we allemaal, de Week van de Amateurkunsten is geopend. En dat hij ja. nu druk bezig is. en dat er Is hij vanaf... met een druk bezocht lentement? Uh, want ik ben er niet geweest. Ik ja? ook niet. Ik heb me helemaal ja, op... Heb ik, heel druk ik, ja. Ja. Ook heel veel mensen op, uh, op de Kloosterplein. En gelukkig goed weer. En gelukkig goed weer. Ja. ja. ja. Was uh, ja. echt... Uh, echt uh... Ik schat oh. ook zo'n 200, 300 mensen alleen op het kloosterplein. Dat is veel. Oh, ik ja. ben er ja. niet bij, want daarom heb ik ook geen nieuws. Ik zit dus ja. midden in de eindexamens. Dus ik ja. ben nu alle tijd dat ik niet op school zit... met mijn neus in de eindexamens aan het dus nakijken. Dus voor het uh, go-wak? Ja, go ja, wij als atelier wel. Wij ja. gaan nu vanavond... zijn wij aan het schilderen bij, uh, bij de openbare... Uh, uh, ...repetitie van, uh, van Musemento... ...dat ze oh, blauwbaard ja, repeteren. Waar, we, des, des vanavond, en ik, was net, ja. ik liep hier net langs... ...en toen zag ik <laughs> ja. al dat ze met ezels aan het slepen ja. waren... ...en dat ze al zo aan het opstellen zijn. Dat, uh, dat, dus kunst en muziek samen... ...dat is een experiment. Ja. En uh, dat, is, dat is wat ik weet. Maar verder... Heb ik, ik, ben echt helemaal, ...ik sluit mezelf helemaal op... ...met, uh, met de eindexamens. Dus ik, ik haak af. Uh. Oké. Okay. Ja. Johan, wees welkom. Johan van Breugel komt ook binnen... Nou, dat is keurig op tijd, Jan. Van harte welkom. We hebben je al geïntroduceerd waar het over gaat. We zijn bezig met het, het wekelijkse, het gebruikelijke rondje. Wat was er in het nieuws, lokaal nieuws? Mag ik ander nieuws zijn, maar het liefst dus uiteraard lokaal nieuws. Lucie heeft net haar uh, rondje afgesloten. Met in ieder geval een, een geslaagd begin van de week voor de amateurkunst via het uh, Lentement. Ik was er helaas niet bij. We hadden, gisteren hadden wij een uitstapje met de Heemkundige Kring naar Kaam. En daar heb je dus de zogenaamde Kaamse kilometer. Dus in een omtrek van ongeveer een kilometer heb je de, de, de, de Sint Antoniuskerk, je hebt de, de Protestantse kerk, je hebt er een museumpje Dat is toch hartstikke leuk. Ja. Daar doe je ongeveer 2,5 uur over en dan kun je echt veel te aan de weet komen over Kaam. Dus ik heb me zeer wel besteed, maar helaas geen lentement. Geen lentement. Ja, ja wel gemist hoor. Johan, heb jij nog nieuws te melden? Ja, wat Mag van alles zijn. Ja, ik ja, ja, snap het. De vraag overvalt me natuurlijk nog heel even. Maar um, ja, het, aller, het allerbelangrijkste is denk ik op dit moment... dat ik aan de mensen kan melden... dat we een geweldig goede weer hebben. Ja. He? En dat is gelukkig gisteren al begonnen, ja. een beetje. Ja. Ja. En ja, uiteraard toen waren natuurlijk ook uh, de, de mensen het meest bijgebaat, he? Want vandaag moet natuurlijk toch veel weer werken. Maar ik denk uh, dat we het allemaal... Uh, als heel goed nieuws ervaren uiteindelijk die thermometer is die, <laughs> die kant op gaat. <laughs> ja. We stonden aan de kant van morgen. de, de, de koudste lente sinds 1962 of zo. Dat is toch triest, hè? Ja. Maar morgen ook weer beter weer. Dan zakt de temperatuur een ja. beetje in. En volgende week dan dreigt die weer wat omhoog te gaan. Ja, dat is, dat is, dat is de realiteit. In 1962 hè. had ik in militaire dienst. Hè? De koudste uh, jaar van mijn leven. Oh, oh, zo. En toen zat ik daar in een schuttersputje. En toen werd de LST toch gereden. En daar maken ze een film van. En over mijn leven maken ze geen film. <laughs> ja, ja. ja. Nou, maar in ieder geval, ik ben blij dat het lente is, dat de temperatuur lekker stijgt. Ja, nou, in, hartstikke, in, in mooi. hartstikke mooi. Oké, okay. Theo, had jij nog nieuws? Ja, goed. Ik ben blij met dat prachtige weer. Want we hebben natuurlijk de afgelopen periode een bruisend dorp gezien met allerlei oh, ja. mooie activiteiten. Street race, Kastanje Rock, Lentement, start van de week, uh, Wakweek. Ja. Uh, over een paar weken uh, weer een paar prachtige uh, evenementen. Uh, deze week, de hele week tussen de wakweken. Uh, een heleboel activiteiten. Dus een beetje elke dag wat? Hè? Behalve, ja, behalve, behalve dag. de dinsdag dacht ja, ik nee, hè. Nee, Eén dag is er niks. Maar, ja. en, uh, de, iedere dag is er iets op de avonden, ja. Maar daarnaast is het ook. Um, is er natuurlijk ook tentoonstelling in het gemeentehuis. waarin ja. ook amateurkunstenaars een expositie hebben. Daar doen ja. we ook leden van het atelier aan mee. Ja. En uh, ja, er zijn zo... Ook in de etalages, etalages in de winkels. De... Hè, daar hangen ook, of er staan kunstwerken. ook uh, kunstwerken. Uh -huh. Ja. Ja, dus het, is, het gaat de dus hele wat dat week betreft, door. Een bruisende gemeente. En ja. we hebben onze gastvrijheid afgelopen week... hebben we tentoongesteld door middel... dat, dat wij een watertappunt hebben nu... op het Kloosterplein. Oh, ja. Dus u kunt nu met uw plastic flesje... en plastic bekertje, kunt u daar rustig water drinken. Het is uh, Brabant water. En u ja, weet wat Brabant uh... water staat... en ons water staat gelijk met... Uh, uh, het water als de Priso. Want het is exact ja. hetzelfde water. Ja, dus in feite oh. drink je in goorde bronwater. Zo, nou. is dat is toch wel geweldig, hè? Ja, nou... nou. Okay, dan wordt je huiskamer krijgt toch, krijgt toch iets menselijk zo. Hè. Naast een ja. schemel op een bakje kun je je glaasje water tappen. En het ja. tapijt, hè? Ik heb nou gezien dat die tegels op de grond dat dat een vorm heeft van het tapijt. dat ja, klopt. Ja, dat ja. ja, heb ik toch ja, goed ja, gezien. Klopt, ja, ja. ja, dat was al eerder, uh, mij al eerder opgevallen. Oh, nee, viel het onlangs op. Ja, ja. <laughs> ja. Maar ja, goed, als het besturen moet ik toch uh, eigenlijk wel. Uh, je, je zit natuurlijk eigenlijk in een heerlijke zetel... met zoveel mensen die uh, activiteiten ontplooien in, uh, in Goorlen. Ja, daar, zijn dat dat ja, daar zijn we ook heel blij mee. Daar zijn ook heel blij mee. Als je kijkt, zo'n zo zo stichting van de Wak, dus wij zijn een van de weinige gemeentes waarin het volledig gedragen wordt door de verenigingen. Die het ook zelf organiseren allemaal. Ja, nou... Ik zag zelfs een straks... want ik heb eventjes via uh, internet... Uh, de Brabantse bestuursscangraadpleeg van de gemeente Goorlen... Krachtig bestuur in Brabant. En daar staat ook op, Theo, en dat moet jou strelen. De gemeente beschrijft zichzelf als een gemeente waar betrokken burgers wonen. Ik zo, dus dat lees je dan, dan toch maar. Hè? Dat sure, sure. Een... <laughs> nou, we ik ben... kennen natuurlijk een uitgebreid verenigingsleven. Ja. Ik ben natuurlijk van buitenaf en dertig jaar geleden werd tegen mij gezegd: van Als je als nieuwkomer in een gemeente, in Brabantse gemeente, wil zitten, dan moet je naar Goorle toe. Want daar is een uitgebreide verenigingsleven en daar kom je makkelijker in, nou, groei je makkelijker in, integreer je makkelijker dan in een ander dorp. Andere gemeente, sorry. Ja. En dat, dat, dat kan ik beamen. Ja. ja. Nou. Dat was jouw nieuws Theo. Ja, goed, of had je uh, nog meer nieuws? Ja, dan een, een, een nieuwigheid is. Ik hoop dat iedereen zondag uh, een naar de open dag van de, onze nieuwe gerenoveerde brandweerkazerne komt. Staat, ja. in, staat in het log. Klopt, he. dus, klopt. Dus dat ook de vind brandweer ik, bestaat maar liefst 175 ja. jaar. Ja. Een nieuwe kazerne, althans een verbouwde kazerne. Ja. En, uh, open dag van 12 tot 4 of zo las ik. Ja. Ja, nou, dus, uh, nou, laten ze eens dus komen kijken en dan kunnen ze kijken hoe onze brand weer uh, het ja. uh, allemaal doet. Ja. Nou, een en vervelend puntje, die stond ook in de krant, die heeft je ook kunnen lezen: dat is uh, dat de gemeente Tilburg uh, uh, bevallen is van een uh, bestuurlijk bevallen is van een detailhandelsvisie, waarbij zij nog steeds een manifest op het programma hebben staan: het bouwen van de XL, uh, de grote XL. Nog steeds? Ja, nog steeds? Ik dacht dat dat van. De ja, Aan... dat dachten wij ook, maar. Ja, ik dacht wij dat, kunnen ik dacht er... dat inmiddels. Uh, zeg ja. maar een, uh, U bedoelt opstappen. Opstappengoed, ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. En stil het dood als je stroom. dat is niet het geval. Nee, nee, nee, dat kan ook niet anders. Want uh, als je de achtergrond uh, weet van uh, uh, uh, dit, dit probleem, uh, dan heeft dat te maken met uh, het bouwen van de ijshal. Die is gebouwd door een consortium, consortium mm -hmm. met als, en die hebben dat ook betaald, met als garantie dat zij daar een, een hoeveelheid dingen mochten bouwen waarbij ze die 40 miljoen terug konden krijgen. Zo. Dus met andere woorden, als zij niet mogen bouwen, dan moet de gemeente Tilburg 40 miljoen betalen. Dus o, zij zullen hun uiterste best doen om dat te voorkomen. Ja, dat en het, en, en het enige instrumentarium die we hebben, want wij hebben natuurlijk wel uh, vanuit de achtergrond heel veel activiteit ontwikkeld. Om dat uh, enigszins uh, te veranderen. Maar uh, ja, dat, als je dan hoort wat het financieel drama is voor de gemeente dan weet u dat dat een moeilijk verhaal is. En uh, zij roepen daarbij in de crisis- en herstelwet. En dat betekent dus dat uh, zodra uh, een gemeente... en als daaronder... de en herstelwet? De crisis, crisis- en herstelwet. En dat betekent heel simpel dat als een gemeente iets wil realiseren... en het wordt te zwaar geblokkeerd door andere gemeentes... Dan kunnen ze, en het past daaronder, en dit past er toevallig onder. Dan ah. kunnen ze een crisisherstelwet inroepen. En dan mag de ene gemeente ten opzichte van de andere gemeente niet procederen. Nou, oh, daar heb ik dan nooit van gehoord. Nee, dus, sinds, sinds hoe lang bestaat die? Die bestaat al een jaar, vijf. Oké. Okay. En het dus heet de crisis in die, die oh, uh, opgesteld. Dus het, het enige wat wij nog ja. zouden kunnen doen als het uh, planologisch uh, in de verkeersafwikkeling verkeerd zou gaan. Nee. Dus ze zouden het verkeer willen laten afwikkelen over Goordels grondgebied. Dan zouden wij dan nog enig bezwaar kunnen aantekenen. Maar verder uh, nee. hebben ze ons behoorlijk bond doodgemaakt. Zo. Ja. Maar wist u dat, uh, dat ze daar mogelijk een beroep op zouden doen op die zogenaamde nee, crisis? Nee, dat nee, wist je niet. Nee, nou, dat, wist, dat weten we nou sinds een, een paar maanden. En is er, nog, is er nog ambtelijk overleg of, of is, dit een, is dit een gelopen race? Of hoe is uh, nou, het ons voorgesteld? Amtelijk overleg is er natuurlijk nog wel. We proberen natuurlijk ook nog bestuurlijk enige invloed uit te oefenen. Maar uh, ik heb al gezegd, de, de, de, de, de, de mogelijkheden voor ons zijn zeer beperkt. En het enige wat nog is, uh, is dat de ondernemersverenigingen, want die zijn daar niet aan gehouden, dat die nog. Uh, Proberen daar wat, uh, wat tegenwicht aan te bieden. Ik heb gelukkig wel gisteren een brief gezien van de provincie, waarin de provincie toch eigenlijk zegt van uh, ja jongens, in Brabant is er 100.000 schrik niet hoor, 100.000 vierkante meter. Te veel winkelruimte. Ja, ja. En om er nou nog meer bij te bouwen, dat is ja. niet verstandig. Ja. Ja. Dus ik, misschien dat de provincie ook nog wat gaat doen. Maar we moeten maar rustig afwachten. Ik moet je zeggen, ik kom hier wel eens, dan. ik mag geen reclame, maar ik kom wel eens bij diverse supermarkten. Onder andere Albert Heijn en, en de Aldi. En als je daar dan binnenloopt, dan denk ik van nou, hoe kan het bestaan? Want ik vind het er nooit druk op welk moment van de dag je er binnenloopt, bij beide. Ja. Je kunt meteen naar de kassa. Dan denk je van mijn god... Dat moet gewoon betaald worden. Ja, nou dus we hebben ongeveer. nu twee, twee Albert Heen. We ja. hebben twee, twee Aldi's. Aldi's ja. We hebben dan een MT. Ja. En we hebben dan de boerenschuur boeren, boeren, boeren nog. Ja. En, maar er wordt in de detailhandel ongeveer gerekend dat je met 6000 inwoners een supermarkt kan draaien één supermarkt ja. op 6000 inwoners. En we hebben 4 en we hebben Dus dat inwoners. zou moeten lukken. Dus ze zou net kunnen. Ja. Maar dan moeten we straks Maar aan de rand van, van zo'n zo, zo, zo, zo super, zo'n mega storen, ja. denk ik, mijn hemel. Ja. En, en, en, en ze willen we toch uh, bij AB, daar ook. Uh, ja, daar willen ze nog weer een winkel. En de winkel. Waarom moeten die Ik bedoel, kijk, eens in het centrum van Tilburg, daar heb je al leeg panden. En ik begrijp het niet. Ja, goed. De provincie gaat zich ook mee vermoeien, dus misschien is dat nog een escape voor de gemeente Goorden. Ja. Nou, dat waren mijn... Uh... Nou, nou ja. dat is stevig nieuws zeg. Ja. Nou, eens even kijken, ik heb ook nog Ik wat dingen genoteerd. Uh, dit vond ik eigenlijk wel een erg leuke, dat er stond vanochtend in de krant. Uh, onze natuurkunde natuurkundedocent Jordi Allebek, die is natuurkundedocent aan het Reeshof College, die heeft een ruimtereis gewonnen. Heeft me dus, ja, hij heeft me gewonnen. Het, ja, hij, maar, mag, en hij mag in de maand uh, augustus, <laughs> dacht ik, mag je een, een training gaan volgen. Een astronautentraining bij de NASA in Orlando. Dus... Uh, ja, de ruimtereis is uiteraard niet gepland, maar die training mag je volgen. Nou, dat ging toch, dat is toch aardig. leuk, maar het is een hele, hele zware training. Leuk, en, uh, en dat in Orlando, ja, met ja, ja. 38 pretparken. Ja, ja. ja. ja. Dus even, je zou er maar dus, naartoe dus, mogen. Dus, ja. Meneer Jordi Ollebek, dus profisch dat niet weet, Naast ja. André Kuiper straks, Jordi Ollebek de ruimte in. Ja. Een Goorlenaar. Dan, uh, ja, Theo, jij zei het al, er is dus een uh, feest bij de brandweer. Ze bestaan 175 jaar en uh, een open dag, zondag 2 juni, van 12 tot, uh, tot uh, 4 uur maar liefst. Dan, ook een leuk nieuwtje, FOAP heeft de 14e zegen op rij behaald. Dus we kijken allemaal wel naar, naar uh, Arjan Robben, maar uh, onderschat FOAP niet. Dus promotie naar de tweede klasse is zeer zeker binnen handbereik, volgens trainer Gerard van Gils. Het is nog geen kattenbakkie, uh, lees ik. Ze zijn wel erg zelfverzekerd. En de vijftiende overwinning komt er vast en zeker. Dus uh, <laughs> ik zou zeggen, voorappen, houdt moed. Wat ik ook een erg leuk bericht vond was, dat er voor de restauratie van de kerk in Riel, de Sint Antonisch Abt, 1 miljoen beschikbaar is. Dat vond ik een ontzettend leuk bericht. Ja, we hebben het allebei bij ons. Het krantenartikel, ik denk, ja, dat... Uh... Ja, u weet dat de toren is van de gemeente ja, ja, en de kerk ja. is het, de, de, het schip is van, uh, van het kerkbestuur. Ja. En we hebben dus een hoeveelheid uh, geld gekregen uh, van, de, van de provincie. Nou, wij leggen een stuk geld bij voor de toren en het ja. kerkbestuur legt een stuk geld bij voor ja. het schip. Ja. En we hopen dus dat we het totaal kunnen gaan renoveren. Ja. Ik ben er kort geleden nog langs geweest en als je er langs loopt en je ziet dan die gaten in de muur van die toren, denk je, dat ja. is toch wel hard nodig. hard nodig. ja. Ja, ja, ja. Ja, maar ja, ik, ik vind het wel weer een rare constructie. Zo de, ja, ik zit uh, een gebouw ja, in twee delen. In twee delen? Uh, een kerktoren, eigenlijk van de, de gemeente, een, ja. En, en het kerkbestuur heeft de toren ja. verkocht aan de gemeente, en de gemeente ja. heeft toen gezegd: nou, wij willen het wel kopen. Ja. Maar ja, nou, dan draaien we ook voor het onderhoud ja. op. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, het is wel een gezichtsbepalend ja. gebouw. Ja, vind ik ook. Ik vind het een mooie gebouw, kerk. kerk dus Natuurlijk. Ik is een mooie kerk, ja. dus het is ben er blij dat hij dus inderdaad uh, overeind ja. blijft. En uh, wat voor hetzelfde ja. geld wordt afgebroken, hè. Ja. hij afgebroken. En daar is echt dan gezichtsbepalend. Stel je voor dat ik niet in Riel zou staan. Dan is Riel maar een kaal dorp. Met een kerk als gebouw al niet kan doen. Ze hebben nog wat van die rijdingetjes aan de zijkant staan en zo. Dus dat valt best wel mee. Nou, eens even kijken, ik had nog meer. Hè. Even zien. Um, oh ja, dat vond ik trouwens ook een leuk berichtje. Um, Volgens wethouder Chef Verhoeven, dat stond in het uh, groots is er toch aardig wat geld nog beschikbaar uh, voor de starters? Toch nog enige tonnen. Ja, dat heb ik ook gelezen. Da ja, nou, dat is, toch, dat is toch een leuk bericht. Ja, ja. Je, ja, je ja. denkt van alles zit op slot, mensen kunnen niks meer. Maar er is toch in ieder geval uh, geld voor beschikbaar. De aanvrager moet wel aan een aantal criteria voldoen. Hij of zij moet minimaal één jaar binnen de gemiddelde nacht zijn. En oud-goorlenaren die in het verleden minimaal tien jaar in de gemeente hebben gewoond... en op het moment van aankoop een binding hebben met Goorlen, die komen er ook voor een aanmerking. Nou, ik vind het in ieder geval toch een positief bericht. Vooral ja. Omdat het om starters gaat, eh? mensen ja. die het best moeilijk hebben. En met daarbij dus een foto van, ja, van uh, de koningsschild. Dat vind ik ook ja. best een heel aardig complex. Uh, Kijk, aardig ja. ja. Aan de ene kant is het een uh, heel goed bericht. Aan de andere kant is het wel zo dat, u, dat ook de gemeente moet opletten... voor overfinanciering van huizen. Hè? Dat is het risico die je met starterslening hebt: dat mensen uh, in feite boven de 100%, als je nou kijkt, boven de 100% gaan financieren. Daar moet je voor uitkijken. En het leuke van die starterslening is: het gaat om een totaalbedrag. Schrik niet, die wij nu uh, We hebben nu 1,5 miljoen uitgeleend. We hebben nog 3 ton die we kunnen uitlenen. Uh, maar het is revolvend geld. Hè? Ja. Dat betekent geld dat terugkomt. Dus mensen moeten gaan aflossen. Hè? Dus ja. ieder drie jaar worden ze beoordeeld. Of zijn hogere aflo. Het is starters iemand die gaat beginnen. Dan nou, hopen dat hij een bepaalde ontwikkeling in zijn salaris gaat krijgen. En hoe meer hij gaat verdienen moet hij eerder gaan aflossen. Dat geld komt weer terug. Weer in die startersfonds. Mm -hmm. En dan kunnen we weer nieuwe starters ja, daarvan ja, ja, helpen. Ja, ja. Dus het is revolvent geld. Van een fonds ja. van 1,8 miljoen. Ja, ik vind, ja, ik ik vind, vind het toch goed dat het geld ook beschikbaar wordt gesteld. Yeah, er is budget yeah, yeah. voor en het wordt, inderdaad, het wordt ook uitgenut. Dat vind ik alleen maar een goede zaak. Het ja, is niet zo dat de zaak hier compleet op slot zit. Is het ook nog voor 2013 dan? Of, uh, is het 2014? Ja. 2013. Oké. Okay. En, uh, en ja, goed, het is al, de dan. afhankelijk. Want ja, het, kijk de, de bouwwereld zit natuurlijk op korte termijn uh, actie te wachten. En, uh, ja. ja. Ja, ja, maar dit, is, dit geld wordt nu ingezet voor het Koningsgeld en het wordt ingezet voor. Uh, uh, de, uh, nee, in de Riel en het wordt ingezet in de boskens. Want okay. uh, uh, ja. dat is de reden waarom wij in Goor op dit moment onze woningbouwproject nog redelijk vlot kunnen trekken. Ja. Want wij gaan dit jaar toch, denk ik, nog zo'n kleine 180 huizen bouwen. Zo, toch nog? Waar? Waarteo, ja, ja. waar, het heel, waar Heinsteg, is? wat die andere heisteg en dan de vier kwartieren en dan boskes Ja, ja, ja. Bij, uh, waar, bij de witte waar, de waar de plas, die witte huizen staan, die ja. zijn nu klaar. En dan gaan we ja. nu verder bouwen en dan, ja. dan uh, staat er ook nog de planning: Boskens vijf, oh, oh, oh, oh, vijf, boskes 5, oh, boskes oh. zes oh. en een stukje van Boskens vier. Ja. Dus er dus moet in totaal nog, als wij uh, meezitten, uh, een kleine 4,500 huizen gebouwd worden. Tjow. En die raken we ook kwijt? Er zijn, uh... Nou, wij doen dat nu heel ja. rustig en gefaseerd. Ja. En zodanig ja, dat, dat, dat we de markt het ja. kan afnemen. Ja, ja, ja. Ja. En we gaan niet bouwen ja. voor leegstand. Dat doen we niet. Ja. Of laten bouwen voor leegstand. Ik hoor tegenwoordig ook vaak van, uh, dat er dus de gemeentes uh, zal het maar zeggen, in, uh, met erfpacht uh, gaan, uh, gaan werken. Hè? Dus dat de grond, uh, dat de grond uit grond de gemeente heeft. blijft. En Aha. dus de woning uh, uiteindelijk dan van degene die het koopt. En op die manier kun je natuurlijk ook de toegankelijkheid van nieuwe woningen ook... Uh, maar dan moet je er eerder mee beginnen. Uh, als wij er nu mee zouden beginnen, dan zouden wij die grond moeten kopen. Dan moeten wij het bouwrijt maken. Dan moeten wij het allemaal voorfinancieren. Dan had je een veel eerder stadium dat moeten doen. Als je het nu zou moeten doen, zou de gemeente een heleboel geld en dan praat je echt over miljoenen, moeten gaan voorfinancieren. Die, die rentelasten moeten dan op een of andere wijze ja. terugverdiend worden. Maar dit worden. probleem, Theo, heeft Goorden niet. Hè? Nee. Het is niet zo dat Goorden, ja. zeg maar, uh, veel te veel grond heeft aangekocht in het verleden en nu met de gebakken peren zit. Hè? Nee, wat dat betreft nee, uh, nee. Wij verstandig, een, beleid. Verstandig, verstandig beleid. Verstandig ja. beleid, uh, uh, En er is de afgelopen zeven jaar geen winstneming geweest. Ja. Dus we hebben alles kunnen opvangen binnen, wij noemen dat de cracks, de grondexpectaties. Ja. Dus... Uh, het is jammer dat de mensen het niet kunnen okay. zien onszelf, maar er zit hier een glunderende wethouder. Een glunderende wethouder. Hij straalt bijna van geluk. Nou, nou, nou. Nog even. En u krijgt kortsluiting in die microfoon. <laughs> nou, ik kan nog een paar nieuwtjes even kijken. Um, ja, de Week van de Amateurkunst is uiteraard gestart. Oh ja, daar vond ik ook een, een leuk berichtje. Of leuk, een beetje vreemd berichtje. Um, uh, veiligheidsafspraken scholen vastgelegd. Met een, met een foto van de burgemeester en uh, Paul van Aanhold, denk ik van mijn hemel. Dus een gemeente moet voortaan afspraken maken om de veiligheid op scholen te garanderen. In een document, ik lees even voor, staan afspraken die genoemde partijen partij met elkaar maakten over het voorkomen en bestrijden van bijvoorbeeld overlast, vandalisme, etc. En het creëren van een sociaal veilig klimaat op en rondom de basisscholen. Dat dat moet, hè? vandaar de dag, dat dat ja. moet. Hè? En we krijgen steeds meer veiligheidsslaken naar ons toe. En ja. de gemeente is daarvoor verantwoordelijk. Dus dat ja. is ook een van de redenen dat wij uh, wat meer aandacht besteden, of wat meer, dat we veel meer aandacht besteden aan, uh, aan uh, veiligheid, mm -hmm. want we krijgen steeds meer opdrachten, hè. kijk maar naar de wet Bibop, kijk maar naar uh, uh, andere wettelijke bepalingen, waarin gewoon gezegd wordt kijk maar naar de ondersteuning die we nu krijgen bij het organiseren van uh, uh, uh, uh, evenementen ja. vroeger kon je naar de politie gaan en dan kon je met de politie afspreken, god we hebben twee of drie mensen nodig ja. dan zijn ze u zelf maar ja. Ja. Dus, ja. dus de politie ja. neemt wat meer afstand. En de verantwoordelijkheden worden steeds meer bij de gemeente ingelegd. Betekent dat, het ook dat de gemeente dan bijvoorbeeld zeg maar kan terugvallen op particuliere veiligheidsdiensten. Dat zullen we dan voor een aantal ja. dingen moeten terugvallen ja. op particuliere veiligheidsdiensten. Je ja. kunt niet anders zijn. Ja. de politie ja, en is. niet. dat in... is dus nu. In, als je nu een evenement aanvraagt, krijgt u dat als voorwaarde mee. Ja. Als organisator, u moet gelijk voor de veiligheid zorgen. En dan hangt ook weer een prijskaartje. En daar hangt weer een prijskaartje aan. Ja. Ja. Ja. Dat is meteen weer een, uh, ja, ja. een remming. Om uh, ja. um, um, uh, uiteindelijk toch mensen. Uh, yeah. Maar goed, dat was een, een, bericht, een beetje merkwaardig laten bericht. Laten maar... doen. Hmm? Nou, als laatste bericht ga ik naar. Dat, dat vond ik eigenlijk minder leuk. Uh, er is een laatste bijeenkomst gepland op 26 juni in Hof van Holland. Van het genootschap tot bevordering van het publieke debat. Ik weet niet of je er wel eens geweest zijn, ja. maar er waren de, altijd sprekers uitgenodigd. En er werd over alle onderwerpen werd daar dus uh, een, een lezing gehouden. nee, kon je discussiëren. Dat is ik denk wel enige tientallen jaren aan de gang geweest. En ze gaan dus nu toch stoppen. Alles komt een eind. Hè? Je zegt wel op het hoogtepunt moet je stoppen, maar dus uh, 26 juni dus voor de echte liefhebbers dan is de laatste bijeenkomst in Hof van Holland. En ik denk dat dan ook het, het café wel eens zou kunnen gaan sluiten. Want die blijft alleen maar open voor zeg maar, de koffie te schenken voor de bezoekers van ja, deze ja. avonden. Ik, ik denk het ook, ja. ja ik ja. weet ja. niet of dat de schaakclub wel nog is het actief er dan, is. De zit er zit nog, ja, nog steeds. Ja, nee? zit er zitten nog verenigingen daar. De schaakclub voor de is ook ja. nog actief. En Lampen. dat prachtige beeld nou, van ja. Sint-Joris Sint en de Draak Sint -Jours Sint -Jours staat daar staat op. Het staat is toch nog een gilderhuis, dacht ik. Nog steeds. En de schietbaan zit daar. Dus zolang Corrie overig blijft, dan blijft die zaak wel Open. Ja. Dat was mijn nieuws. Dan nou gaan we echt naar nou het onderwerp tegen, want anders dan, uh, kom ik er veel te makkelijk vanaf. Dit wil ik jou even niet onthouden. dus zag ik in de krant staan. Goorlen is een stadswijk van Tilburg. Net zoals Vught van den Bos. Staat in de krant van donderdag 23 mei. En dat laat ik even aan onze wethouder zien, want die is zo trots op Goorlen. Betekent dit nou dat wij toch nog op termijn ooit aansluiten bij de, de grote stad? Ik ben 70 en ik denk niet dat ik dat mee ga maken. <laughs> nee, ik hoop maar, wij, je. Dat, zijn maar wij hoe, hoe overtuigd ben je, ben ik, je van ik jezelf? Ik ben nog overtuigd. Dat, ja? uh, dat, dat gaat niet lukken? Uh, nou... In de politiek moet je nooit nooit zeggen, dat is een, een wetmatigheid. Maar als je gewoon je gezond verstand gebruikt. En ik ben afgelopen donderdag naar een bijeen, bijeenkomstfeest van krachtig bestuur in Brabant. Mm -hmm. En ik hoor daar commissaris van de Koning van de Koning. Van de koning, ja. Commissaris ja, van de koning. Even, even Ze ja. hoor zeggen van uh, wij, wij zijn niet voor de herindeling. Ik hoor daar een gedeputeerde Bert Paulus zeggen, wij zijn niet voor de herindeling. En ik vind dan jammer dat een, een commissie van de lidkrachtenbestuur na de vergadering tegen een journalist dit zegt. Dan had hij het in de vergadering moeten zeggen. Dan had hij denk ik toch wel wat weerwoord gekregen. Ja. We zijn het ook helemaal niet. Ge, uh, ja, we vinden het ook niet leuk dat dit geschreven wordt. Ja. Juist omdat wij vinden als een gemeente met 23.000 inwoners samenwerking zoekend met uh, ja. trajecten zoals Oosterwijk en en Hilvarenbeek. Om onze, onze uh, continuïteit goed te waarborgen naar onze burgers toe. Ja. Dat wij uh, op die manier denken dat wij, en we zijn financieel gezond, dus er zijn ook gemeentes ja. bij die dat niet zijn. Uh, nou en we hebben een, ik heb net al gezegd in het begin van de avond, we hebben een leuke, levendig, bruisend dorp. Dan vind ik het uh, ongepast om dit op deze manier te zeggen. Maar ja, zowel die gedeputeerde Bert Pauli als de commissaris zelf... die deden tijdens de conferentie een beroep op de lokale politici... om grenzeloos te denken. En dan Juist. denk ik van, ja, dat is dus een, een hint in de goede richting. Zoveel de mensen denken, zet geen uh, streep om golen heen... maar denk eens wat royaler. Ja, in het kader, want je ziet nog steeds... ook, ook in Golen hebben we daar wat last van... Want moet ik eerlijk zeggen... Uh, dat de, de, de, de lokale politicus politici, een ja. politicus, dat die nogal vrij naar binnen gericht zijn en niet zo snel denken van we moeten oplossingen buiten onze grenzen zoeken. Uh -huh. Uh -huh. Dat was hè, krachtenbestuur. Je moet een krachtenbestuur zijn. We krijgen drie grote transities naar ons toe. Hè? Dat weet u in, twee, in januari 2015. De jeugdzorg, de WMO en de Weet je, andere werken, werken... Nou, daar ben ik even niet opkomen. Uh, en daarin moeten we... En daar, daarin zullen we op een aantal trajecten... Hè, dan moet je dus, als we teruggaan naar de jeugdzorg... Dan krijg je, krijg je dus de, dat en naar de WMO. Dan ga je dus terug, van, terug naar de zelfredzaamheid van de burger. Dan ga je naar de tweede, dat is op subregionaal niveau... Ga je een aantal dingen leggen die we zelf als kleine gemeente niet kunnen. Dus ja. zaadjes. En je hebt dus zware gevallen... Die ja. Die, hè, als, wij, als wij twee of drie jeugd, de, de, de, de, de, echt, echt zware jeugdproblemen hebben, dan ja. kunnen wij hier geen uh, uh, jeugdhuis voor organiseren. Zeg, dan ja. moet je dat op, op regionaal niveau doen. Ja. Nou, je, is het wat minder ernstig en wat minder uh, uh, meervoudig gehandicapt of is er, dan kan je dat in een wat subregionaal gebied doen. En alles wat in de kracht van je eigen gemeente zit, dat moet je lager neerleggen. Nou, daar wordt dus gezegd, daar moet je die samenwerkingsverbindingen zoeken. Als je ja. kijkt naar de ontwikkelingen, economische ontwikkelingen in onze regio dat ook daarin moet je kijken, je moet die, wij, hebben, wij hebben onvoldoende grond om op dit moment grote treinen te doen, ja. dus moet je kijken hoe kun je dat samen doen en dan moeten we slim in elkaar omgaan, regionaal slim in elkaar omgaan en moeten we elkaar ook wat gunnen. Ja. En als je dat goed weet te doen en dat wordt gezegd, je moet over je grenzen heen durven te kijken niet ja. alleen maar naar binnen blijven kijken in je eigen dorp, dan, dan zegt hij dan heb je een krachtig bestuur en dan heb je helemaal geen her herindelingen nodig. Want Van Donk zegt hij ook, we moeten lokaal de handen ineens slaan om globaal mee te kunnen spelen. En dan dat vond ik wel een mooie, mooie opmerking. Alleen ga je hard, maar samen ga je verder. Ja, het is wel, het is wel een, mooi, een mooie, mooie, mooie uitspraak. Maar ja, Vond je het geen bedreigend artikel, zo van... Uh... Uh, ja, het is van, door een journalist geschreven. En, ja, oké. Okay. Um, dus ja. dan hou ik maar, wij, wij als gemeente vind, en als uh, college vinden dat dat, uh, wij gaan nog steeds voor een, een zelfstandige gemeente. En we houden ons vast aan de afspraken die we hebben met, of uh, de uitspraken van de commissaris van Ik kijk naar mijn eigen politieke partijen die uh, in de staten die ook zeggen van herindeling gaat niet gebeuren. Ja. En, en zo niet, dan, dan, dan hebben we een probleem. Ja. Theo, in de krant van vrijdag 24 mei, een heel recent, ook een, een groot artikel. Miljoenen over in Tilburgse kas. Dus op de begroting van 2014 hebben ze maar liefst iets van 11 miljoen over. Dan denk ik van, goh, kijk eens om je heen. En, en, en dan zie je diverse gemeenten, zie je het allemaal goed runnen. Want de gemeente Alphen en Kaam, het dik geld over. De gemeente Haren, dik geld over. De gemeente, oh, oh, Goorlen, oh. gemeente ja. Goorlen, dik geld over. Dus hoe, hoe komt dat? Hoe komt dat in tijden van crisis? Overal is geld tekort en de gemeentes houden geld over. Toen dacht ik, en dat was een beetje een kwaadaardige gedacht van mij, uh, van ja, er zit er al geld bij wat al is overgemaakt door de overheid. Want straks moeten de gemeenten die moeilijke en vrij kostbare WMO uit gaan voeren, de wetmaatschappelijke omstandigheden. Daar hangt dus ook een aardig prijskaartje aan. Dan denk ik wel eens van, rekenen de gemeentes zich niet rijk? Help meisjes uit de droom. Of verlos me is van het kwaadaardig denken. Nou, dat eerste, dat ga ik wel, de laatste ga ik proberen. <laughs> en uit de droom helpen, dat weet ik niet of dat gaat lukken. U uh, moet er vanuit gaan natuurlijk dat er wordt een begroting opgesteld. En vanuit die begroting wordt er, wordt er dus een aantal uh, zaken uh, beredeneerd. Wij hebben geluk gehad, want u had het over een, uh, een, uh, dat Tilburg pakweg een 11 miljoen overhoudt. Nou, u weet dat wij uh, 1 tiende groot zijn van Tilburg en wij houden 1,5 miljoen over. Dus wat, knap, wat dat knap. betreft zitten wij in dezelfde nee, nee, nee, grootte ja, ja. en omvang. Ja, ja, ja, ja. Uh, dus, maar als je dan gaat kijken naar de oorzaken, dan zijn er een paar grote oorzaken. We hebben een aantal leningen moeten herfinancieren. En als je dan in één keer teruggaat van 3,4% naar 0,9% rente en je praat over een lening van 5 miljoen een lening van 6 miljoen, ja, uh, dan, ja, ja, dan, dan gaat dat ja, hard hoor. Dan gaat erg hard. Ja. Ja, ja. Dan, ja, dan ja. komt ja. lekker binnen. Ja, ja. Ja. Hè, dus, maar, dus als de rente gaat stijgen dan, uh, en we moeten weer opnieuw herfinancieren, dan heb je toch het nadeel. Er komen gewoon een aantal bedrijven op ons af en we proberen zo scherp mogelijk en zo, zo goed mogelijk te, te begroten. Daarnaast is het ook zo dat we ook uh, in de Raad vragen om een aantal uh, kredieten beschikbaar te stellen voor... ...dingen te gaan doen. Als door omstandigheden, door ziekte van personeel... ...of door andere omstandigheden... ...of door het aanbestedingsbestek niet op tijd klaar is... ...dat het allemaal gaat schuiven naar de toekomst toe... zitten er ook een aantal dingen bij... ...die naar de toekomst gaan schuiven... ...want die zijn gewoon zaken die we nog niet uitgevoerd hebben. Dat betekent, die kapitaalslasten die wij berekend hebben... ...die hebben we niet gebruikt. Die vallen dan weer vrij naar de algemene dienst. Ja. Dus als je het, en nou, dan hebben we ook nog eens een keertje in het kader van uh, uh, de WMO, hebben een, uh, ook dat proberen we zo goed mogelijk in te schatten. Uh, uh, we hebben uh, zogenaamde open eindregelingen. En als een burger in een, in, in, in iets vraagt wat in een open eindregeling zit, of we nou wel geld hebben of geen geld hebben, hij krijgt het. Maar we hebben ook WMO-regelingen die gewoon gebudgeteerd zijn. Uh -huh. en, nou, dan blijkt dus dat de Rijksoverheid, en dan nou moet ik even wat moeilijk, een moeilijk woord gebruiken. Wij gebruiken het zogenaamde baten en het Rijk gebruikt het kaststelsel. Uh -huh. En het verschil daarin is dat wij rekenen per jaar wat we uitgegeven hebben en ontvangen. Het Rijk zegt gewoon, ik heb het kaststelsel en heb ik, krijg ik nog een heleboel belasting uit het verleden. Dan, en u weet, dan krijgen wij een deel van die belasting. Mm -hmm. Nou, dan blijken ze vanuit het verleden meer belastinggeld hebben gekregen mm -hmm. en meer inkomsten hebben gekregen. En dan krijgen wij opeens een mooi woord, hebben ze dan een mei circulaire of een september circulaire. Zeg maar gewoon een brief van de ministerie van Financiën. Van, nou, wij hebben een voordeeltje en jullie krijgen ook een stukje van het voordeel. Tjewel. Nou, dat scheelt wel 2,5 tot 3 ton. Nou, en als je dan je rente rekent en als je dan een aantal uitgestelde investeringen hebt, ja, dan ga je toch vrij ja. snel naar het naar, ja. naar, naar ding toe. Een aantal uitgestelde investeringen, die krijg je volgend jaar dan toch. Ja. Maar daar hebben we wel handig gebruik van gemaakt. We zeggen: nou, Als we dit volgend jaar gaan, in, uh, gaan, gaan inzetten, die, nieuwe, die oude kredieten... dan hebben we eigenlijk voor 2014 wat minder krediet nodig. Want je krijgt het toch niet voor elkaar. En dat heeft weer het voordeel dat ik op die manier... mijn begroting 2014 weer sluitend krijg. Dus het is dus eigenlijk een beetje voortschrijdend inzetten. En begroting is continu. Maar vooruitkijken, proberen in die glazen bol te kijken... Ja. en proberen in te schatten van nou, wat komt er op ons af? Welke risico's komen er op af? Nou, daar vraag je aan alle ambtenaren daarvan input... Ja. En op die manier heb je toch het geluk dat we ja het geluk. Je kan ook zeggen je hebt te weinig gedaan. Dat zou je ook nog kunnen zeggen. Maar Theo, wethouder van de Heide die haalt uh, in twee fl flinke artikelen toch weer eens uh, de voorpagina. Hier wethouder van de Heide breekt Lans voor steun van de Goorse economie en een ander artikel minimale lastenstijging in Goirle in 2014. Um, de onroerende zaakbelasting dat is toch altijd een heet hangijzer. Ik zie daar staan dat de Groot die zegt van uh, het verhogen van de OZB is geen verplicht nummer. Nou, er is stevig over gediscussieerd raad, En toch gaat hij wel een beetje omhoog. En toen was mijn reactie zo als een normaal burger. Zo van, oh, mijn omhoog. huis, mijn huis oh. uh, uh, verliest uh, uh, jaar in, jaar uit in ja. waarde. Waarom moet dan die OZB omhoog? Hoe legt dat mij nou eens uit? Ik, ik, ik begrijp dat niet. Waarom moet dat nou? En hij gaat dan met 1% omhoog. Dus ik zou zeggen in moet dan doen we een procentje naar beneden. Geld zat. <laughs> Geld zat. Net, ja. u heeft, Helemaal over. We hebben u het, over. Zeker zek met de verkiezingen. Voor de, <laughs> u heeft net gehoord dat ik zei... er komen nog een paar hele moeilijke jaren aan. Uh, en dan gaan we met 2015 beginnen... dat we ongeveer 7 ton tekort komen dat we in 2000... Even, je weet nee. nu wel dat je in 2015 zeven ja. ton tekort komt. Ja. Waaraan? Op basis van de septembercirculaires die we binnen hebben gekregen... en op basis van doorrekening van, de, van, van onze... Koste... Van de o... Ja, ja. Nou, en dan krijg je twee dingen. Dan ga je zoeken naar dekkingen... en de gemeente heeft eigenlijk maar één dekkingsmiddel... en dat is de OCB. Dus alle gaten die getrokken worden... alle burgers die wat leuks willen... dat moet uit die OCB komen uit de algemene middelen. Is dat zo? Is dat zo? ja. Ik heb niet de anders. burger wil iets leuks en het komt uit de OZB. Het komt nergens anders vandaan. Het komt uit de OZB. Ja, en uit de Rijksoverheid, uit de Rijksbijdrage. Dat ja, ja. Is de, de, okay. Daar krijgen wij ongeveer pakweg een, een slordige 28 miljoen uit. Mm -hmm. En 4 miljoen uit de OZB. Dus dan ziet u gelijk hoe de verhoudingen liggen. Dat is, uh, uh. En dat betekent heel simpel dat... Maar, wettelijk, wettelijk mag ja. je dus ieder jaar de OZB verhogen... Met de indexatie. Mm -hmm. En de indexatie die in onze begroting hadden wij een schatting, in onze voorjaarsnoot, het is nog steeds niet de begroting, in onze voorjaarsnoot hadden we een schatting opgenomen. Nou, laten we nou eens een indexatie opnemen van 1,5 procent. Mm -hmm. Dat was in maart. In mei was de indexatiepercentage, expiratiedatum 1 in mei was die al 2,9 procent. Dus eigenlijk zou ik nu de OSB wettelijk met 2,9 procent mogen verhogen we hebben met, in onze begroting in onze sorry hebben we rekening gehouden met 1,5% dat werkt structureel door mm -hmm. want als ik nu 1,5% hoog, blijf ik die 1,5% gewoon jaar in jaar uitkrijgen mm -hmm. nou kan ik het wel gaan verlagen zonder dekking en er is een begrotingstechnisch dat betekent een gattrek dat mijn begroting mijn, toekomst, mijn toekomstige structurele uitgaven gewoon structureel naar beneden worden gejaagd mm -hmm. dat is één dus dat willen we niet we hebben gezegd, oké, okay, als je wat wil, eh, en dat zou, ik, dat zou ik nog enigszins kunnen bilken, dan moet je er een dekking aangeven. Dan moet je zeggen waar je dan die dekking vindt, want je moet structureel de meerjaarbegroting niet aantasten. Want die zit al niet helemaal lekker in elkaar. Ik heb, we hebben wel in onze meerjaarbegroting aangegeven waar je dan moet gaan bezuinigen. En dan kom je echt op pijnlijke dingen terecht. Want dan, hand, uh, u moet niet vergeten, ik zit er nu drie jaar en we hebben bijna al drie miljoen bezuinigd in totaal. Ik kan zeggen, er zijn nog heel veel bezuinigingen. Uh -huh. Waar valt uh -huh. het dan nog op nee. te bezuinigen? Ja, je komt dan op pijnlijke dingen terecht. Dan ga je... ja, ik vond deze bezuiniging al behoorlijk pijnlijk. Ja, maar, nu, maar dan kom je nog ja, ja. op nog pijnlijke dingen ja. terecht. Dan zal, de burger, dan zal de gemeente nog pijnlijke dingen moeten gaan doen ja, ja. om dat te halen. He, dus dan kom je weer een van de Maar er staat ook in de krant, dacht ik. Een van de zaken wat, wat als. We hebben tien voorbeelden aangegeven waar je eventueel in de, toek eventueel ja. in de toekomst. Maar dan kom je weer subsidie, verder subsidieverlagen. Ja. Ja. Dus je, je komt dan echt op pein, steeds ja, meer ja, op pijnlijke ja, dingen ja, ja. tegen. Dan ga je ook zeggen: minder uitgeven aan WMO. Uh, invoeren van uh, uh, een inkomensafhankelijke WMO-bijdrage. Ja. Dus je gaat dit soort ja. maatregelen moet je dan gaan nemen om de gat te gaan zitten ja. dichten. Ja. Dat willen we niet. Dus we hebben op dat moment gezegd, wij gaan we trekken anderhalf procent. En als u dat wil, uh, uh, Raad, dan moet u een dekking aangeven. Ja. Nou, kunt u met mij komen als wethouder financiën van uh, Haalde, en dat was ook de opmerking. één, er zat een structurele fout in. Dat was, er mag de komende jaren niet. Want u had net over een uh, van de moties. Maar een van de moties heeft u net de naam van genoemd. U mag de komende jaren niet indexeren. Ja, dat betekent dat het natuurlijk enorm gat trekt. En dan praat je echt over tonnen. Nou, mm -hmm. ja, dat moet je niet willen. Mm -hmm. nee? En, eh, en de ander die wilde. Die, eh, en en dan, de dekking moest dan gevonden worden uit de algemene reserve. Maar een algemeen, als u een portemonnee hebt. Ja. en u haalt uw geld eruit, dan heeft u niks meer. Hè? Ja. Uh -huh. Dus dat kunt u maar één keer doen. Uh -huh. Uh -huh. Ja, maar hoe, hoe verklaart u dat verhaal dan ten opzichte van uh, mensen die uh, momenteel. Uh, uh, een, een AOW hebben... en allerlei andere zaken. Wij gaan al jaren niet te mogen en, en uiteindelijk blijft alles wel doortrekken. Ja, Johan. Dat is een discussie van een andere orde, jongen. Ik zit dan zelden komt u, dan nee, komt u met zelden Nee, Maar uiteindelijk is het verhaal... Ja. In mijn ogen ja. is het verhaal hetzelfde. Ja. Nee, alleen... Uh, ook de gemeente zal daar... of het Rijk ook op een gegeven moment in mee moeten gaan. Daar zullen we mee moeten en gaan. En dan moeten en dat we in heel Nederland en, op een gegeven en dat moment... Doen maar, ik heb net gezegd dat ik 3 miljoen bezuinigd heb in, in drie jaar tijd. Ja. En dat betekent dat wij, als, wij als, als men wil, de raad zegt heel nadrukkelijk, je moet, of je mag zoveel geld halen, en zo, daar zit dan ook mechanismen in. U had net over hoe zit dat mechanismen aan elkaar. De raad zegt. wij willen zoveel inkomsten hebben uit, uit, uit, uit, uit de OCB. En, hmm. en, ja. en wat die, die waarde van het huis ook doet, dat is niet meer relevant. Uh -huh. Want wij krijgen gewoon die inkomsten. Het percentage op uw huis gaat gewoon omhoog. Theo, maar ik hoor jou net zeggen dat, jullie, dat, uh, dat er een tekort is in 2015 van 7 ton. Maar heb ik uh, geraadpleegd uh, de Brabantse bestuursscan van de gemeente Goorle. Op internet staat hij. Nou, daar staat maar dikke letters financiën op orde. Ja. Goorle valt in 2012 onder het zogenaamde repressief toezicht... Begroting 2012 en de meerjarenplanning of raming van tot 2015 zijn structureel sluitend. Hoezo dan jouw opmerking van 7 ton we zijn, tekort? We zijn nu met 2014 bezig. Ja, maar hier staat, het, de, hier staat, de scan heeft uitgewezen ja. dat de miljardenraining sluitend ja, is. Maar inmiddels weet u dat dat het Lentakkoord is en het Koundus akkoord en wat voor akkoord hebben we afgelopen vier maanden gekregen. <laughs> ja, ja, ja. En ja. Zodra, ja. moet rekenen houden, zodra u leest dat het Rijk 4 miljard gaat bezuinigen of 10 uh -huh. miljard hebben het Koundus akkoord dat 1 tiende procent valt binnen gehoorlijk. ja. ja. Ja. Nou, ja. en dan, als, je, als je daar dan geen rekening mee hebt gehouden... en er komen bij het Rijk allemaal van dit soort bezuinigingsakkoorden... dan valt een stuk van die, die, die, die bezuiniging valt ook binnen die krijgen gewoon Wij krijgen gewoon een stukje van die koek. Ja. Ja. Theo, we gaan de feestvreugde gaan wij vieren met maar een leuk even, muziekje. Even terug naar die los. Die, die, die, die dus de, de, de, de, de Raad bepaalt wat we willen ontvangen... Uh -huh. En, en, en, en er wordt de gemaakt. Wat schatten we in aan totale waarde van de WOS? Ja, dat deel je op elkaar. En dat is het percentage wat we ja, gaan hebben. Zo, zo zegt ja, de wet. Zo zegt de wet het ook. We zullen de raadsleden eens aan moeten pakken. Johan, de raastleden moeten we aanpakken. En <laughs> maar, ik vind wel, als je een, uh, iets vraagt. Dan moet je eens een dekking aangeven. En niet uh, uh, uh, uh, uit de portemonnee graaien. En dat je niks over hebt. Dan moet je ook een dekking ja. aangeven. Nou, ik zal nog even het Theo, Want in diezelfde bestuurstens staat dus. Dat de bestuurlijke stabiliteit en uh, is er uh, is een gezonde financiële positie. Robuust en veerkrachtig bestuur. Dat ook onder minder gunstige omstandigheden effectief is en adequaat functioneert. Dankjewel. Dus ik zei al, er zit hier een stralende wethouder. Ik zou zo zeggen: ga door, meneer, ga door. <laughs> We gaan naar de muziek. Dankjewel. We gaan naar de muziek. Ik heb meegebracht een cd en die heet de Oscar Album. En er staan 18 award-winning filmthema's op. Uh, we gaan draaien. Shinters Liest, hij is van John Williams. En er is een solo op van Erno Ola. En er was ooit een Hongaars violist die speelde bij het Metropoolorkest. Luister maar eens. Mensen, dit was uh, Schindlers List. Ik kan me de film nog goed herinneren. Het was een zwart-wit film. En er kwam één uh, kleurtje in voor. Een, een roosje, een rood roosje. Een aangrijpende, aangrijpende film. Aangrijpende, aangrijpende film Sorry, en een aangrijpende scène. Het was over mijn toeren ja. geweest toen ik die film zag. Ja, met met geweldige lichtum. muziek. Ik had nog een ander, maar dat draaien we de volgende keer maar weer. Nou, dan gaan we naar Johan van Brul. Johan, jij bent toch ook nog geridderd, hè? Heb ik, heb ik dat goed? Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. ja. ik denk een bekend gezicht, dus uh, ook, ja. nog, ook nog eens onderscheiden. Ja. Het heeft de Majesteit behaagd. Daar kunnen ze trouwens wel een vriend houden volgend ja, ja, ja. jaar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Blijft de Majesteit ja. behagen. Ja, dat klopt. <laughs> Zo, ja, dat, dat was. Dat was een, een prettige, ja, dank u wel. een prettige verrassing natuurlijk. Ja. Ja, was uh, ja, je totaal ik, niet op de hoogte, echt totaal Ja, nee, Helemaal niks van nee. op de hoogte. En om, met welk smoesje hebben ze jou, uh, zeg maar, uh, het Jan van Mezouwhuis binnen Ja, goed, ze dus hebben dus uh, gezegd dat uh, onze huidige voorzitter van, van de loopgroep Goorlen... Ja. Dus uh, dat die dus in aanmerking zou komen voor een lintje. Ah, zo. Een ander en krijg die een man lintje, die ja, doet ja. ook al heel veel uh, ja, ja. andere zaken nog in het uh, vrijwilligerswerk. Dus dat was uh, ja, helemaal die... Uh, ja. Ondenkbeeld, ik laat het zomaar even zeggen. Ja. Ja. En ja, ik woon hier naast het Jan van Zoudenhuis. dus voor van God, uh, kun jij toevallig op die vrijdag? En, uh, ja. Nou, ja. <laughs> leuk. en eventueel mag een vrouw ook meekomen, ja. als ze tijd heeft. Nou ja, en dat soort ja. zaken. Dus ik denk, ja. ik praat ja. er met niemand over, want ja, anders ja, ben ja, ik strijk ja, het, ja, het, ja, het ja. lek. En ja, ja, dat, ja, dat wil ik ja. natuurlijk niet zijn. Dat is toch leuk, hè? Wat was in niet wel een aangename verrassing? Het was een aangename verrassing, ja, zeker. Nou, dan gaan we met jou gaan we naar de Little Free Library. Yeah. Ik zag dat staan in het belang en ik had er nog nooit van gehoord. Ligt aan mij natuurlijk. Yeah. Meteen ja, stond erboven, goorden op de wereldkaart. Ik denk, wat krijgen we nou toch? Dan ja. heb je, dan? He? Denk, wat, wat, ik krijg, je dan? wat krijgen we nou toch? Goorden op de wereldkaart. Ja, het, de wereld. ja, het gaat woensdag uh, uh, 29 mei dus uh, geopend worden, ja, wordt die ja. geopend, maar... En ik werd eigenlijk ook het meest getroffen door dit artikel in het Belang. Heeft het zin om zo'n little free library neer te zetten in de tuin naast een openbare bibliotheek? Maar Johan, leg ons eerst eens uit. Wat is het idee achter dat little free library? Gewoon heel concreet. Wat houdt ja, het in? Uh, is het een kast met boeken? Wat, wat is ja, het? Ja, en als je... Uh, hier achterom binnengekomen waard eh, dus eh, en op een dorp kom er eigenlijk altijd achterom binnen maar <laughs> ja. jullie zullen wel door de voordeur gekomen zijn dan had je hem al zien staan in, uh, in de vaterstuin en ja wat is natuurlijk uh, het uh, idee achter een uh, free little library uh, een bibliotheek is om uiteindelijk uh, kennis uh, over te dragen op Aha. te doen uh, nou dat is het hele verhaal uh -huh. uh, niet overal, en uh, dan komen we misschien wel weer in het politiek verhaal terecht... ...maar overal worden de, de bibliotheken wel natuurlijk ook allemaal de duimschroeven opgedraaid. Ja, ja, ja. En, uh, dus het is uh, zeker niet verkeerd om uiteindelijk op een andere manier daar ook eens uh, aan te werken. Oh. Maar het idee is in een feite... Een particulier initiatief. In gebieden, en met, hm. moet je denken aan Amerika of hele grote landen waar de bewolkingsdichtheid veel. Uh, het is ook overheid uit Amerika. Ja. Het is, een, ja, het is, een, is een, een oorsprong een Amerikaans idee. Hè? Ja. ja, Renate van Dommelen die reist naar alles regelmatig. Die ja. maken diverse reizen en ja. die is er eigenlijk tegen aangelopen. Ja. En uh, ja, daar doen dus de mensen onderling, zetten zo'n bibliotheekje neer. En daar kunnen pak een beet 25 boeken in. Misschien 30 boeken. Dat hangt daar af van. Hoe groot ze zijn natuurlijk. En die ga je dus met elkaar wisselen. Hè? Je, kunt, uh, je, je haalt een boek en je brengt een boek. Mm -hmm. Als het eens is kan. En je zet dat daar in die kast neer. En je zet, in die kast neer. Die en kast die is, die is weerbestendig of zo. Die is weerbestendig. Uh, Vandalismebestendig. Ja, dat is natuurlijk... Dat is uh, hij is... Uh, ook weer in een samenwerking door met de hobby shows ja, ja. hebben wij uh, de kast zeg maar, geproduceerd. En uh, nou, hij ziet er uh, goed en degelijk uit. Hij is uh, waterdicht, zeg maar. En ja. uh, hij is toch transparant aan de voorkant. Dus je kunt zien wat erin staat. Hij zit niet op slot, dus iedereen kan, erin ja, en eruit. Anders kan er niemand in en uit. Ja. En in principe is ook de bedoeling dat er, er staan ook komen er ook kinderboeken in te staan. Dus als je in de tuin zit bij ons straks, dan, dan kun je daar een boek lezen als je wilt. Maar de bedoeling is... dat mensen dus gewoon... het echt als een bibliotheekje gaan gebruiken. Maar even concreet... Uh, ik heb boeken over die ik weg wil doen. Uh, dan zou ik daar dan kunnen brengen. Ja. Die zou ik in die kast kunnen zetten. Ja. En dan wordt het gewoon uitgeleend. En dan ja. wordt het terug. Of iemand, die ja. het ook begrepen, ja. iemand, iemand mag het houden. Ja, die mag het boek, als je een boek uithaalt... dan mag je het gewoon houden. Dan ja. mag je ook weer aan je buren ja. spreken Of ja. uh, noem ja. het maar op. Maakt niet uit. Maar als je dus zelf regelmatig daar gebruik ja. van maakt... Ja. dan breng je natuurlijk ook een boek mee. Ja. Er staat ook ja. op... Ja. He, neem een boek, breng een boek. Dat ja. ja. ja. staat ja. ook nog in het Engels op. Dus uh, voor iedereen moet het uh, begrijpelijk zijn. Ja. En op die manier moet dat dus gaan roeleren... En maakt het niet uit welke boeken? Bedoel, uh, ja, nee. Het moet wel boeken zijn die voor iedereen toegankelijk is? Of, ah, of is ja, uiteraard. Geen... Nou, kijk, als, als jij daar iets vindt van jouw gading... en je brengt ja, ook ja. uiteindelijk iets van je eigen die gading mee terug... Ja. dan zal het, uh, het bestand uh, ja, uh, te consumeren blijven, ja. om het zo maar te zeggen. Wij als werkgroep zullen natuurlijk de inhoud op een gegeven moment mee proberen... bij te houden en te kijken of dat het... Uh, ja, ook op die manier blijft functioneren. Ja, ja. Ja, er zit, uh, je mag ook in een boek mag je dus ook zelf je bevindingen inschrijven. Je mag ja, ja. zeggen van ik heb het gelezen. Dus je kunt er je naam inschrijven. Ja. Of kunt zeggen van ik vond het een leuk boek. En uh, nou, het heeft me dit of dat gedaan. Ja. En zo kan dat dus ook. Ja, door de gemeenschap heen trekken, zo'n boek. Met Johan, iets is, er is, er, er, is er, er is inmiddels ervaring opgedaan in het buitenland, dus, want het is overgewaaid ja. uit Amerika. Hoe, hoe bevalt dat daar? Loopt dat? Dat loopt dat? daar geweldig. Ja? En, en ja, nogmaals, hier en daar krijg je natuurlijk uh, wel een keer te maken met, met, met een uh, ja. vandalisme, maar ja. over ja. het algemeen valt er enorm mee. Uh, het maar is, maar niet... ik vind ook dat het goed staat in de, in de vraag. Er is een stukje sociale controle, er ja, worden is... mensen rondomheen. Ah, dus is... van alle kanten is er zicht op, op, op die, die boekenkast, ja. zal ik maar zeggen. Ja, de, ja. Wij, wij prijzen, ik ben dan aanwoner van de Vratenstijn. En ja. uh, wij prijzen ons gelukkig met dat feit ja. uh, dat we dus met z'n allen actief. Naar die tuin kijken en ja. ook die tuin gebruiken. Want dat is ook uiteindelijk de insteek van de, de, de werkgroep Vraterstuin. Uh -huh. Wij We willen die tuin gebruiken. Laten zien aan de gemeenschap. En dat de gemeenschap er ook op een positieve manier naartoe komt. En gebruik van maakt. Nee, en op die manier uh, een, een, ja, een soort oase in, in, in het hart van Gorle creëren en, mm -hmm. en, en vasthouden. zou ik mm -hmm. zeggen. Je kan daar ook gewoon een boek lezen. Ik kan me zo voorstellen, ja. het is lekker weer, ik wil buiten zitten. Gaat er zitten. Ik ga daar uh, zitten en ja. ik haal er een boek uit. Er en staan en twee banken in. langs. Ja. Dus, uh, je mag bij wijze van spreken picknicken en een boek lezen, ja. uh, terugzetten ja. en meenemen. Alles mag daar. Juist. He, dus uh, dan, je mag zelf invullen hoe je daarmee omgaat. Het is wel een leuk idee hoor. Ja. Maar het is, het is de vijfde hè, inmiddels. Weet je, waar in, staan die anderen? In Nederland, ja. ja in de vijfde Deventer, Nederland. Uh, in Deventer. Oh, is zit Boekenstad bij Uitstek, uh, Deventer. Ja, ja. Hè, er zijn er een paar uh, plaatsen in Nederland. Uh, Den Haag staat er één, geloof ik, en ja. Amsterdam. Uh, ja, als je op internet kijkt, dan krijg je het allemaal uh, zo voorgeschoten. Uh, Mogen ze ook uitwisselen? Mogen ze ook onderling uitwisselen? Onderlinge mag ook, ja. Ik pak een boek mee en ik, uh, breng, ik zet een ander neer. Ik pak die mee en ik zet die dan weer in Deventer neer. Oh ja, ja. natuurlijk. Ja, dat mag. Kijk, ja. in principe, wij hebben nu... Uh, een, maar je kunt ook dus een boek kwijtraken. Ik, ik zet ja. er een leuk boek in. En dat, dat vindt uh, Lucie de Moetewaar. Die neemt hem mee en die zet hem in ja, haar boekenkast. Ja, dat mag. <laughs> ja. Ja. Nee, maar dat, dat ja. maakt gewoon. Ja, ja. Maar we hopen dus wel dat diezelfde Lucie dan uiteraard ja, ja, en ook een boeken boek. Er Ingezet heeft. boek is dat ja. Ik denk de kans dat ik regelmatig boeken kon brengen groter is. Ja, want ja. ik ben een ongelofelijke boekenliefhebster. Ja, ja. En uh, ieder jaar altijd de kast even opschonen. Want er zijn zulke mooie aanbod van ja. boeken. Nou, dat nou, je zegt van nou ik, ik breng het daarin. Normaal gaat het over ja. naar een boekenmarkt. Maar dan zeg je van nou, ik zet hem daarin. Johan, het is een project, zeg maar, een samenwerkend met de. Openbare Bibliotheek, de Hobbyshows en het Basisschool De Bron. Dus ja. wat, do, wat, wat is precies zeg maar de inbreng van de bibliotheek? Wat, wat doet die dan? Uh, de bibliotheek die die uh, promoot in feite ja, ook ja. Uh, het feit dat de, ja, de ja. bibliotheek daar nou neergezet is. Die uh -huh. gaan de, op woensdagmiddag oh, ja. hebben ze voorleesactiviteiten... Ja. Uh, ja. ja. En die gaan ze ook dan bij goed weer ja. eens een keer bij de bibliotheek doen. Dat wordt dus aanstaande woensdag uiteraard ook gedaan. Ja. En, en de bron, die hebben wij benaderd. Want wij willen dus... Kijk, als je het, het, het, het zaad in een, in een goed tuintje inzaait, dan ja. gaat het vanzelf. Ja. Dus we proberen de jeugd te, te interesseren... En uiteindelijk dat die de boodschap, uh, ja, die kunnen die de boodschap het langste doorgeven, in feite. Ja, ja. En, dus, uh, en wat is de inbreng van de basisschool, de bron? Wat, uh, die is er ook uh, bij betrokken. Die, die komen die? dus uh, aanstaande woensdag met een, uh, met een klas. Ah, en zo. die gaan dus uh, ah. de opening mee uh, vormgeven. Op ja, uh, de kleine hoofdstuk En kleur geven. Ja, en ja, kleur. er wordt dan ook weer voorgelezen. En nou, ja, die Mooi. brengen ook een boek mee. En, nou, op die manier uh, proberen we ja, uiteindelijk uh, uh, grond uh, te vinden om, om uiteindelijk die, bibliotheek, die kleine bibliotheek uh, te laten bestaan hier in, uh, in Goorland. De bibliotheek heeft het ooit een keer in het klein gedaan. Ik kan me herinneren, dat was de laatste plaats de vrij Hadden ze kistjes, ja. met allemaal boeken neer. Die Klap. zei... Uh, en normaal de bibliotheek, altijd ja. om, om, dat ze ook hun kasten opschonen. Dat ze ook de boeken die ze ja. kwijt willen, die kan je dan van een halve euro kopen. En dat hadden ze nu allemaal in die kistjes gezet. Ja. En iedereen kon er gewoon uitpakken ja. en, Ik heb het ook gedaan, maar het voelt in het begin een beetje raar. Zo van, ja, je ja. pakt dat en, en ik en, mag het, en het houden. Ik mag het en, houden, en, ja. Ja. Ah, ja. ja. ja, kijk, dat, dat blijkt dus... Kijk, wij denken om, om de kast gevuld te houden, dat er geen enkel probleem uh, oplevert. Nee. He, dus uh, er zijn zoveel boeken uh, in, in, in omlopen. Ja. Ja, Als die dus... kast nu vol staat, hè? Hoeveel, hoeveel staan er dan in? Hoeveel boeken staan er dan in? Ja, we, we hebben, ik denk ongeveer, plaats voor 30 boeken. Oh. Ik ga dadelijk eerst even kijken of dat ik huiswaarts fiets van waar die staat en hoe ja. het ding eruit ziet. Want ik weet ik er weet niks van. Dit. Heb jij hem gezien, Theo? Nee, eerlijk. Nee. Ik heb hem niet gezien. Ah, okay. nou, gelijk een taak voor de wethouder. Je omdat kunt ik het zeg, een oh, beetje kijk. hier op de foto in het Gorbens uh, Belang zien. Ja. Dat is dus ja. de voorkant. Ja. Eh, en uh, je moet dus denken dat je zo diep is en zo breed. Ja. Eh, en, en zo hoog. En daar staat uh, keurig op een paal. We hebben hem hm. zaterdag goed verankerd in de grond. En uh, ja, we hopen uh, dat uh, ja, leuk. We vinden het niet zo een leuk initiatief en ja. Ja. Uh, en het verbindt weer ja. mensen. Ja. Ja. Want dan gaat het uiteindelijk weer om uh, met elkaar. Hè. En, en, en het zet ja. mensen aan het lezen aan, ja, want uiteraard. En, en, en, en dat is ja, toch ook ja, heel belangrijk. Ja. Want ik heb zelf het idee dat er wat minder gelezen wordt, zeker onder jongeren. Ja. Ja, nou, daarom, is dat zo? Ja, ja dat idee heb oh. ik echt. Ja. Ja, ja. Nou, we willen in ieder geval uh, zeker uh, hebben, uh, ook, ook dat ja, ja. Uh, verhaal uh, mee onderbouwen... om, ja, om uiteindelijk ja. het lezen uh, ja, populair te houden. Ja, ja. En hoe kleiner de instap is... hoe, uh, hoe, hoe meer uh, dat er gebruik van gemaakt gaat worden. Maar die dertig boeken, hè? ik kom met mijn tien boeken aan. Want ik, ja. En ik zie dat al dertig vol is. Dan moet ik weer met mijn tien boeken weer terug. Ja. Uh, of moet ik dan een tien? Ja. Ja. ja, in principe wel. In Waarom principe niet vijftig boeken of zo? Ja, kijk, ja maar je, dan is je ook vol. Dan is hij ja, ook nee, vol. Maar, ja. maar je, kunt, uh, je kunt dan op een gegeven moment zeggen van uh, Renate die staat als eerste contactpersoon of iemand van ons. Hey, kun je dan benaderen van God, ik heb boeken. Mag ik die, Als je te kort ja. komt, uh, kom dan bij mij langs. Ja. Ja, ja, hey, en ja, dat kun je ja, natuurlijk ook ja, met ja, een mailtje ja, doen. Ja, of uh, ja, nee, hey, dat nee, kun ja. je op allerlei manieren doen. Dat is waar. Johan, heel veel succes met, uh, met uh, zeg maar de boekenkast in de vratertuin. Ja. En uh, we gaan eens kijken hoe het ding eruit ziet. En ik ga deze uitzending beëindigen met een opmerking van Kees van Kooten. Die zegt in het boekenweekgeschenk van 2013, het lezen van boeken is belangrijk voor de mens en zijn omgeving. Als de e-reader of de tablet ooit definitief het boek vervangt, waardoor op langere termijn de boekenkast uitsterft, resulteert dit in een onherstelbaar gemis aan zichtbaar vergelijkingsmateriaal op basis waarvan wij tot een goed gesprek kunnen komen. Ik vond dat wij vanavond een heel goed gesprek gehad hebben. En ik dank jullie allen hartelijk voor jullie aanwezigheid. Dit was Schoolse Kringen. We bedanken onze gasten Johan van Breugel en wethouder Thee van der Heide voor een deelnemend gesprek. En voor de technische ondersteuning wederom Stefan. Golse Kringen wordt herhaald via de radio op dinsdag en zaterdag, maar ook op donderdag. Maar ook internationaal via internet www.lokaleomhoepgoorlen.nl En dan een schuine streep, Golse Kringen HTML. Dit was Golse Kringen, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.